In de film zelf komt zijn naam niet voor. Spielberg maakte van twee administrateurs één persoon in de film... en koos voor de naam van een andere helper. Mitek Pemper is 91 jaar geworden. De grote uitbarsting op de zon heeft geen gevolgen gehad voor de aarde. Er was verwacht dat de zogeheten zonnestorm van dinsdag... veel problemen zou opleveren. De uitbarsting bestaat uit een combinatie van waterstof en helium. De vlammen kunnen invloed hebben op het magnetisch veld van de aarde. Daardoor zouden satellieten platgelegd kunnen worden... en het luchtverkeer worden gestoord. Dat is niet gebeurd, omdat de vlammen niet de kant van de aarde opgingen. De zonnestorm is inmiddels weer voorbij. Een treinkaartje naar Amsterdam gaat op Koninginnedag mogelijk meer kosten dan normaal. De gemeente Amsterdam wil een toeslag invoeren... om zo de schoonmaakkosten na Koninginnedag te kunnen betalen. Het schoonmaken van de stad kost enkele tonnen per jaar. En de stad moet bezuinigen. Wethouder Ascher denkt aan een toeslag van 1 of 2 euro per treinkaartje. De gemeente gaat het plan bespreken met de NS, zegt Ascher. We gaan erover in gesprek. De boodschap is heel duidelijk... De meeste mensen die naar de stad uh, komen met Koning in de Dag... die doen dat om mooi feest te vieren, die geven een hoop geld uit. Met een heel kleine extra bijdrage zorgen ze ervoor dat dat niet ten koste gaat... van uh, de zwakkeren in de samenleving op wie nu zo bezuinigd wordt. Ik denk dat iedereen dat een fijn idee vindt. De NS heeft al laten weten niets te zien in het volgende spoorwegen onuitvoerbare plan.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 tussen Almere-stad en Lelystad, 10 kilometer. Het heeft te maken met een onderzoek na een ongeluk. De rechterrijstok is al een tijdje dicht. En het gaat volgens Rijkswaterstaat misschien nog wel een half uur duren. Voor de rest een normale avondspits met 24 files, amper 100 kilometer. Het is zelfs iets minder druk dan gebruikelijk op donderdagmiddag. De enige file die er uitspringt staat voor de Continental op de A10 West. Er stond daar enige tijd een vrachtwagen waardoor de verkeerslicht op rood moesten. Richting het noorden staat er voor de Continental 6 kilometer.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog tot half vijf bij u op deze zender. En vandaag goede gewoonte op donderdag met ons panel Klinkende Munt. Daartoe zitten hier in de studio Joop Schippers, hartelijk welkom. Hoogleraar arbeids- en emancipatie verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Uh, Jan Maarten Slachter van de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters in Nederland, ook welkom. En Rijn Willems, ook hartelijk welkom. Oud-topman van Shell in Nederland en inmiddels, nu zeg ik het goed, oud-eerste Kamerlid, want net uitgezwaaid, ja. toch? Ja. Maar niet zonder werk, want voorzitter van de regiegroep Chemie, dat is een van die speerpuntgroepen van Maxime Verhagen, om ja. het maar even heel kort door de bocht ja, te zetten. En sinds kort ook voorzitter van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. Ger. Ja, we beginnen meestal gelijk met een onderwerp, maar we beginnen nu met een persoon, want Rijn Willems heeft hem gekend. We lazen vanmorgen in de krant, dat afgelopen vrijdag overleden is, Co de Koning. En hij was organisatieadviseur, hij werd 57 jaar. En Rijn Willems, dat was een bijzondere man, en je hebt hem gekend hè? Ja, ik heb hem wel gekend, hij uh, was medeoprichter van uh, uh, Horinga en, uh, en, en de Koning. Uh, Organisatieadviseur was eigenlijk een uh, soort pastoor voor veel mensen in het bedrijfsleven in Nederland in de jaren 80 en 90. Die, ja, die wilden spreken, advies wilden hebben. Het ging soms over personen, het ging heel vaak ook over strategieën. Uh, het was een zeer intelligente vent, uh, maar daarbij ook een uh, uh, zeggen, redelijk uh, eigen gerijden man. Mm -hmm. Dat maakte het uh, voor, voor samenwerking in grote organisaties voor hem vaak niet makkelijk. Maar eigen gerijd, goede visie. En, uh, maar was wel degene eigen gerijd, maar wel degene die veertien belangrijke fusies ja. begeleidde. Ja, dat is zo'n dus merkwaardige combinatie? Dus, dus, ja, wat ik dat zeggen, kan hij dan weer wel. Hij had een zeer intelligente vent en ja. goede feitenkennis over wat er in Nederland leefde. Maar moet Sociaal ik me dan echt voorstellen man. dat bijvoorbeeld iemand, u heeft bij Shell gewerkt, ja. dat, dat er dan een topman van Shell zei: Ik trek eens even naar het tuinhuisje van Code Koning. want we zijn iets groots van plan. Laat ik eerst eens bij hem kijken of het wel moet. Ja, ik, ik moet even een kant maar maken. Hij was natuurlijk heel sterk bekend in het Nederlandse gebeuren. Als Shell met visie wereldwijd bezig was, dan was hij misschien niet de juiste man. Okay. Maar op, op het Nederlands gebied was dat wel zo, ja. Echt zo. Uh, ja. Was dat wel. Je, je leest ook het verhaal van, van, van, van Egon. Baas Kees Storm, hoe hij daar een aantal verzekeringenmaatschappijen bij elkaar. Want hij kende al die mensen, hij wist wat er speelde. Kijk, vaak met fusies speelden er meer dingen dan alleen maar het nuchtere feit of het financieel haalbaar is. Daar spelen ook de mensen die daar een rol spelen. Hoe, hoe kijkt men tegen opvolging aan? Allerlei zaken. En dan, ja, als je daar dan goed ingewerkt bent, dan kun je daar een, een, een grote helpende hand in zijn. Hij was een levensgenieter. Hij, hij, ik moet erbij zeggen, hij lustte een goede borrel, Kan nooit kan. En een goede sigaar. Zeker niet in de Good Boys Network. We hebben erg veel plezier met hem. Ik heb één keer een, lang, een paar dagen met hem in Bonaire doorgebracht. Met een groepje mensen en daar hebben we intens genoten. Jan Maarten Slachter wilde wat zeggen. Nou, het roept natuurlijk de vraag op wie zou de code koning van vandaag ja, zijn. Ja, dit lijkt wel een gemis oh, ja. bij het overlijden van hem. Daar ja. is een gat. Misschien Joop Schippers, misschien weet jij dat wel. Oh, dacht je Joop Schippers zelf, dat je dat bedoelde. <laughs> nee. Nou, ik ja, een, ambitie, niet de ambitie, weet. nee, in die wereld van fusies en overnames... ik zou het echt niet durven zeggen. Dat is, no. um, en ik ja. denk dat het uh, misschien ook inmiddels wel zo is... Bijvoorbeeld het bedrijfsleven wordt steeds internationaler. Uh, ik bedoel dus de netwerken die veranderen ook. Dus of je, dat nog, uh, of je nog een Nederlandse makelaar op dit terrein um, zou kunnen hebben... dat weet ik niet. Ik denk dat je wel gelijk hebt dat dat speelt minder op dit moment... omdat uh, veel bedrijven zitten met een met binnen Europa uh, of, of wereldwijd zijn ze met politie bezig. Dus ik denk dat dat... En daarbij denk ik ook, als je er ook echt is... dan is het ook meestal niet in belang dat zo iemand heel erg op de voorgrond treedt. Wij horen ja. hem niet te kennen. Hmm. Dus, nee. Misschien wel misschien, misschien, een hard. Ik denk toch wel dat er dit soort mensen zijn... maar je moet ook vaak niet zo op de voorgrond lopen met dit soort zaken. Ja. Nou, ik denk eerlijk gezegd wel dat er een, een, een gat is gevallen... door het feit dat investmentbankers, die natuurlijk ook, ook die rol wel, wel spelen... Ja. Uh, ja. Uh, toch wat minder uh, worden vertrouwd mm. in het algemeen. Dat zijn dat, dat natuurlijk vaak de mensen die met de ideeën kwamen... voor en nog steeds wel... voor. Voor, voor fusies mm -hmm. die waar inderdaad ook wel, wel mensen ronddiepen die dat statuur hadden. Ik denk dat die nou ja, toch wel wat, toch een toontje lager zijn. Ja, nou, ik denk ja. dat vroeger had je wel dat bij de oude banken in de oude rol die ze speelden. Waarin ze uh, ja, veel meer de adviesrol hadden. Uh, vaak ook onbetaalde adviesrol uh, hadden. Bedrijven kenden dat die vaak die rol wel speelden. En nog wel denk ik tot op zekere hoogte. Uh, maar ja, wat je zegt. Ik denk dat vertrouwen staat daar natuurlijk ietsje weg. En dat is, is onontbeerlijk. Het begint met vertrouwen, ja. toch? Ja, dat Heel moet er zijn, anders hoef je over ja, persoon, fusieplannen die, die, niet die eens. Wordt, die wordt uh, betrokken bij zo'n beetje volgens lager vertrouwd Precies, en, en ja. op zijn, op zijn intelligentie en wijsheid afgaat. Goed, laten we het over het eerste onderwerp gaan hebben. We hebben het eerste half uur lang gepraat over de financiële ellende van Griekenland... met uh, Henk de Haan, voormalig CDA-Kamerlid... die in die tijd toen Griekenland moest toetreden in tegen 2000, was... Ja. allerlei zakelijke argumenten. We willen het met jullie graag hebben over de rol van de Europese Centrale Bank. Ook al even aangestipt met hem... Even aangestipt met hem, maar we gaan even een specifiek iets namelijk. Er ontstond wat tumult in het Europese parlement deze week... omdat Vandalen, ChristenUnie-lid van het Europese parlement... die begonnen ineens heel erg te tamboureren op het feit... dat de Europese Centrale Bank moet beoordelen... of uh, hoe Griekenland geholpen moet gaan worden... of ze een lening krijgen of niet... of dat die schulden afgebouwd moeten worden, kwijtgescholden of niet... terwijl ze eigenlijk ontzettend veel risicovol staatspapier bezitten voor miljarden. Hij zei en eigenlijk letterlijk, de ECB uh, uh, heeft een dubbele pet op. Ze moeten uh, uh, uh, uh, kijken hoe Griekenland verder geholpen kan worden... maar ze zijn zelf partij. En dat kan helemaal niet. Er werd schande over geroepen. Het vreemde is, Rijn Willems: dit weten we eigenlijk al heel erg lang dat de, dat de ja, ECB ja. die papieren heeft. Ja. Sterker nog, ze zijn ertoe opgeroepen om geld te, te helpen. En nu ineens draait het om. wat ja, is denk dit dat voor een. Precies, de hele lang, maar alleen een aantal Kamerleden weten het niet. En de meneer Van Dalen, die ik goed ken, overigens een respecteerd man, maar uh, is geen econoom en uh, had dat Misschien wel kunnen weten, maar wist het ook niet. Dus ik, ik, uh, dat dubbele pet op vind ik een beetje reëel, want in zo'n situatie en zoals het in die crisis speelde in het begin van het jaar, en het was in mei uh, vorig jaar, mm -hmm. toen de eerste situatie begon, was het heel kritisch. Hè? Het hele systeem in, in de wereld lag bijna op zijn gat. Mm -hmm. hè? En, en toen zijn er allerlei dingen ge besluiten genomen, onder andere ook staatspapieren kopen, waarvan ik zeg: Ja, het, het, het, het, het, heel verstandig dat dat probleem toen opgelost is. En zoals Henk De Haan ook net zei. Het is nog steeds geen kwestie van Griekenland helpen. Het is nog steeds een kwestie van een systeemprobleem... dat we moeten oppakken uh, en, en, en aanpakken. En daarom uh, kun je hier wel heel erg hard over tamboureren. op deze issue die al, al meer dan een jaar bekend was. Ja. Maar het lijkt me minder relevant. Maar willen. is het inderdaad, of het nou al uh, Jan Maarten Slachter, een jaar bekend is of niet... kan je je iets voorstellen bij dat het in het hoofd van sommige mensen wringt... als je weet dat de Europese Centrale Bank moet letten op, op, op de inflatie... en dat de euro sterk blijft. Maar aan de andere kant mengen ze zich ook... In, in, in, toch in, in, in een soort vraag-en-aanbodspel bijna, van, van waardepapieren. Natuurlijk zonder foute bedoelingen en iedereen die het wist. Maar is het iets wat naast elkaar kan, kan bestaan? Ja, het was natuurlijk niet de bedoeling bij de oprichting nee. van de ECB. En er is ook een soort, uh, ja, Het is ook wel een soort, soort erfzonde genoemd... dat de ECB actief is geworden in, de, in, die, in die markt. Overigens inderdaad op het moment dat er waarschijnlijk geen alternatieven ja. uh, waren. En dat leidt dus nu tot de situatie dat je, uh, nou ja, dat... dat conflict of interest er natuurlijk wel is. Hmm. Uh, het gaat erom vertrouwen in de ECB... Uh, dat ze daar op een verstandige manier mee, uh, mee, mee, mee omgaan. Um, dus ik denk dat... Uh, kijk, waar, waar, waar het volgens mij nu, nu om gaat... is dat uh, uiteindelijk links of rechtsom... Uh, wordt die rekening natuurlijk toch wel eens bij de belastingbetaler uh, neerge, neergelegd. Hè? Meer geld naar Griekenland, uh, dat komt uiteindelijk uit de, uh, uit de zakken... Van de, van de andere Europese landen en dus de belastingbetaler. Maar uh, uh, de banken, of althans Griekenland, uh, herstructureren... dus de, de leningen van Griekenland herstructureren... wat dan heel veel schade zou opleveren bij de ECB onder meer... maar ook bij banken en pensioenfondsen in Europa. Dat heeft nu ook een effect... Uh -huh. op, uh, op begrotingen. Want dat leidt waarschijnlijk tot omvallende banken, et cetera. Wat we ja. allemaal hebben gezien in 2008. Moet je ook weer voor, voorbij gaan betalen. Uh, uh, de vraag is hoe je dus nu... Uh, nou ja, het geld dat je toch zult moeten gaan, gaan inzetten... of het risico dat je toch loopt... zo inzet dat de uh, leereffecten uh, uh, het best zijn. Hè? De Griekse staatsledingen hebben een hele hoge rente op dit moment. Dat is omdat er een hoog risico op zit. Uh, uh, dat uh, betekent dus dat als het risico zich materialiseert... dat dan ook degenen die, daar, uh, die daarin hebben geïnvesteerd... dat ook op de een of andere manier moeten voelen. Mm -hmm. ja. uh, anders Om wil even dat... uit te leggen, uh, er is een reclamezinnetje uh, op, op de radio. Geld lenen kost geld, maar ja. voor, de, uh, voor de Grieken kost het heel veel geld. kost heel veel geld, en dat betekent andersom... dat voor de mensen die die uh, obligaties kopen... Mm. Uh, die, uh, die krijgen daar dus, die verdienen daar een hoop aan. Ja. En dat, uh, dat, moet wel, uh, dat moet op de andere manier toch wel weer terug slaan in het in, in, in wat er ook gebeurt met die, met die lening. Dus het is niet zo, ik vind het zelf niet zo gek als ze dan worden geherstructureerd. Iemands telefoon staat dan dat, uh, is, dat is eigenlijk een eufemisme voor uh, kwijtschelden, hè? Nou, dat is niet helemaal hetzelfde. Uh, eerlijk gezegd is, of, is wat... of meer tijd krijgen om nou, het af te betalen. Kijk, meer Blijkt tijd uit. krijgen is ook een vorm van herstructureren. Uh, dat betekent dat je de voorwaarden van die leningen uh, verandert. Maar je kunt ook zeggen, nou, er wordt een bepaald percentage uh, wordt inderdaad kwijtgescholden. Helemaal kwijtschelden moet, moet je niet doen, want dat is ook weer het verkeerde. Uh, het verkeerde signaal naar de, naar de Grieken. Nee, daarmee eens natuurlijk... schippers Niet helemaal kwijtschelden, maar wel even opschorten. Dat is wat de Duitse minister van Financiën... gisteren bij uitgelekte brief ook voorstelde. Schäuble. Uh, uh, Schäuble, precies. Uh, uh, herzie die, die leningen. Schorten de, de afbetaling zeven jaar of zo op... zodat ze een beetje adem krijgen... En je moet dat, zoeken dat moeten naar... De, dat moeten de, de, de, de geldschieters moeten dat kunnen overleven. Nou ja, je moet zoeken naar de strategie die het beste werkt... aan de ene kant om Griekenland zoveel mogelijk te helpen... weer ja, ik maar zeggen voldoende verdiencapaciteit te krijgen. Ik bedoel, dat help je niet door de Grieken uh, nou ja, het vel over de oren te halen. Uh, je moet ze ook niet de indruk geven dat ze er zomaar mee wegkomen. Dus dat betekent dat je ook niet zomaar uh, een streep door alles moet zetten. Uh, nou ja, En daar moet je dus op een of andere manier een beetje een, een evenwicht in zien te vinden. En dan is wat uitstel... of bij wijze van spreken uh, tijdelijk... een wat lager rentepercentage... Uh, dat wij spreken in de, in de tijd... laten oplopen. Ik weet niet of dat technisch allemaal mogelijk is. Maar ik denk dat je daar dus een kwestie... nou ja, dat je iets een heel uitgebalanceerd... Uh, plan daarvoor moet maken. Dus dat het verhaal van de daar... showbluffen vind jij wel een, een verstandig? Dat, verstandig? Ik vind dat op zich, laat ik zeggen... als principe verstandig. En of dat dan zeven ja. jaar... moet zijn of vijf jaar, ja, nee, dat okay. weet ik niet. Maar nu doet het, doet het gekker zich voor... in de commentaren die je leest, bijvoorbeeld in de Herald Tribune... maar ook in andere kranten... Uh, Gaat die brief van Schäuble toch een vervelende rol spelen? Namelijk, want de ECB die is het daar totaal niet mee eens. En die 20 juni met slaande gisteren. Dat is de directeur zijn, van de die ECB, van die is weggelopen. 20 juni is er een finale meeting waarbij bepaald gaat worden zo ja, en hoe dan Griekenland uh, financieel geholpen gaat worden. En dan gaat deze brief eigenlijk als een stok tussen de spaten ja, maar dat spelen. Is natuurlijk, maar dat is natuurlijk toch een beetje het probleem. Als, uh, als iedereen wat roept, uh, bedoel dan, uh, ja, laat ik zeggen, hebben de Grieken de kans om alle onder, potentiële onderhandelaars uh, tegen elkaar uh, uit te spelen. Nee, bedoel, en meneer Schorbel is natuurlijk ook niet niemand. Uh, bedoel dus, uh, nee, maar, de, da, nou, ja, je maar je dat, maakt, dat maakt het dus ingewikkeld. Ja. Maar dus Merkel dat... heeft zich ook al gedistanceerd van de brief, hè? Ja die heeft zich gedistanceerd. dat is zo. Ja, gezegd van, ja, maar dat is eh, nog niet het kabinetstandpunt. Aha. Het is natuurlijk wel zo dat, dat... Kijk, wat je... Wat je eh, dat, pleit, dat pleit ervoor om nu toch tot een soort... Eh, tot Maarten tot, Slachter? Tot een soort eindoplossing te komen. Eh, en ik, ik denk dat... Nou eh, ja, dat dat toch wel zal betekenen... dat je een deel van die schulden zult, zult moeten, moeten kwijtschelden. Omdat je anders, als je inderdaad... het naar voren schuift... Eh, dat noemen we de Engelsen wel zo mooi... Kicking the can down the road. Dan blijft dit... <laughs> dan blijft dit probleem iedere keer weer opkomen. Ja. Ja. Ja. Heel, want dan ze, heb je dat dus een jaar of twee jaar... heb je dat uitgesteld, die terugbetalingsverplichting. En tegen die tijd heb je natuurlijk hetzelfde probleem. En dan gaat iedereen weer wat roepen. Naar de lokale centrale bankiers en uh, op, oppositieleiders, uh, ministers. Die, uh, nou, kortom, uh, het blijft dan dooretteren. En ik denk ja. wel dat het van belang is uh, voor, voor heel Europa... dat er op een gegeven moment duidelijkheid komt over wat er nu, uh, nu moet gebeuren. Ja, we gaan, naar het, onder... ik... we gaan naar het onderwijs. Uh, onderwijs, de Blijf kennis, maar, e laat de, banken maar even de banken Ja, Er zijn een aantal grote internationale organisaties geweest die hebben al onderzoek gedaan naar Europees onderwijs. Nu heeft ook het Centraal Planbureau in Nederland het Nederlandse onderwijs tegen het licht gehouden. En dat is een bedroevend uh, slecht rapport. Het rapport is wel goed, maar de staat van het onderwijs is bedroevend. <lacht> nou, nou, Echt alarmerend wordt het rapport uh, genoemd. Het onderwijs wordt steeds duurder, steeds slechter. En op termijn kost dat ons land aan economische actie. Activiteit, 5 à 10 miljard, Rijn Willems? Ja, het verbaast mij niet. Uh, ik ben al jaren betrokken bij het programma JetNet. waar we vanuit het bedrijfsleven gestart zijn in. Ik weet het, denk dat het ongeveer 2004 of 2003 was. Om uh, ervoor te zorgen dat middelbare scholen meer, uh, uh, beter geëquipeerd ge zijn om mensen met beta-opleidingen goed op te leiden. Of goed op te leiden voor een latere beta-studie. Mm -hmm. Daar hebben we een schromelijk gebrek aan. We hebben jarenlang onder de illusie geleefd dat Nederland een diensteconomie zou kunnen hebben. En dat we de maakindustrie hier weg zouden dat hebben. We letterlijk, toen ik in 2003 terugkwam uit het buitenland. Het merendeel van de kamer die ik sprak, was van het idee dat de raffinaderij van Shell en Pernis. dat de hoogovens van, uh, van, uh, in, in, in de Muiden. dat die binnen tien 10 jaar gesloten zouden zijn. Ja, dus maar maar dus en daaraan gekoppeld, dus hoeven en, maar, wij geen beta-mensen meer in Nederland precies, te hebben? Precies, want we oh, hebben ja. financiële ja. mensen die nodig. Ook met een MBA's, idee van so nou, die Nou, daar is gelukkig een kentering. Dat een hoop mensen nu inderdaad gerealiseerd hadden. Maar het gaat hem niet hard genoeg. Het is nog steeds zo dat tot middelbare scholen. de beta-vakken gegeven worden door mensen die niet zelf een wetenschappelijke opleiding hebben. Nou, praat ik ja. over middelbare scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Vroeger was het zo dat op voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. had je een leraar die had zelf ook gestudeerd. Die wist wat er speelde. Nu heb je mensen met een leraaropleiding die het wel geleerd hebben. Om het vakje te geven, maar die niet met bezielingen over scheikunde, natuurkunde nee. of wiskunde kunnen worden. Joop baan. Schippers is dat inderdaad een van de problemen. Dat, dat, het probleem begint natuurlijk bij de onderwijsgevenden. Die moeten dat op een goede manier, die moeten op een goede manier les kunnen geven, moeten didactisch goed op de leg zijn, maar oh, ook natuurlijk ja. kennis van zaken hebben van, van de materie. En dat begint uh, al in het primair onderwijs. Ik uh, daar zie je dat, uh, nou ja, laat ik zeggen, uh, dat is helemaal gefeminiseerd. Daar is op zich helemaal niks tegen. Wat is dat? Uh, voor, ik bedoel, uh, bijna, vrouwen voor vrouwen. Bijna maar... uitsluitend, bijna, bijna uitsluitend uh, vrouwelijke meesters en juffen voor de klas, dus juffen en geen meesters. Mm -hmm. uh, nou, laat ik zeggen, die hebben uh, tamelijk massaal... Scoots. die hebben tamelijk massaal, worden die op de pedagogische academie... waar ze dus daarvoor opgeleid worden... wordt er heel weinig aandacht aan techniek besteed. Mm -hmm. Nou, dat betekent dus dat in dat hele primaire onderwijs... Uh, dat daar veel te weinig uh, aan techniek gedaan wordt. Dat uh, jongetjes, nog meisjes daar zo op een of andere manier... worden gestimuleerd uh, in, de, in de gedachte dat techniek ook leuk is. Dat je daar hele mooie dingen mee kunt doen. Dat dat niet alleen iets is voor nerds en Wiskits. Um, nou ja, en dat gaat eigenlijk zo door het hele middelbaar onderwijs toe. Ik bedoel, het punt inderdaad... Gaan ja, we daar zo even op het middelbaar onderwijs verder. gaan. We maar heel even Jan Maarten Slachter erbij betrekken, die zelf vader is. en overblijf vader. En misschien ook wel weer... struikel je ooit over iets van techniek op een van die scholen? Ja, ja, zeker, en ook maar, wel eens over een meester of ja, alleen zeker, over juf? Ja, ja, ja nou, maar, maar, maar dat, vermoedelijk is dat een uitzondering. Mijn, mijn zoon is elf, zit in groep zeven. Uh, heeft al twee jaar een meester. Mm -hmm. Een fantastisch leuke meester die ook ontzettend veel van, van dit soort mm -hmm. uh, onderwerpen uh, behandelt. En uh, ze gaan bijvoorbeeld... Jaar euh, doen ze mee met de first Lego League. Mag één keer kamer maken. Ja, het is dat, is een een, dat is een techniekwedstrijd waarbij ja. euh, robots moeten worden gemaakt en gepro geprogrammeerd, waarmee een bepaalde route moet worden, worden afgelegd. En het is fantastisch, het is enorm inspirerend. Uh, dus, en ik vind het een goed voorbeeld van hoe je dit dus ook in combinatie met het bedrijfsleven uh, en met een hogere, school, mm -hmm. dus als een hogere school in Den Haag bij betrokken. Mag ik uh, eventjes kunt, erbij betrekken kunt dat, kunt het, dat het dus dat slechte onderwijs ons 5 à 10 miljard gaat kosten? Even bij de pegels ja, ja. blijven. Want hoe gaat de re redenering dan Slecht onderwijs en dat kost ons heel veel geld. Wat voor tussenstappen zitten in dat in nou, die redenering? Nou, slecht, slecht onderwijs betekent dat je niet de mensen kunt hebben die, die, die de maakindustrie, we merken dat in de topsectoren bij het over, die niet die maakindustrie straks kunnen vol uh, uh, ondersteunen met, met goede innovatie en goede nieuwe ideeën. Um, als je dat dus niet hebt, dan gaan die bedrijven... die gaan op een gegeven moment met hun, hun, hun, hun kennis halen ze ergens anders weg. Mm -hmm. Wist u dat op, ja. de, op dit moment de, de mensen die hun PhD doen... of uh, hun proefschrift schrijven, ja. de technische faculteit is... meer dan 50% uh, buitenlander die hier zijn PhD komt doen. Uh, dus we, ze, we krijgen ze niet uit de eigen geledingen. Maar we beginnen, uh, uh, laten we eens beginnen bij het probleem. Hoe krijg je goed gekwalificeerde, ge uh, enthousiasmerende... didactisch goed onderlegde uh, leraren voor de klas in het middelbare uh, uh, onderwijs? Ik Vandaar denk dat de staatssecretaris aan. vorig jaar begonnen is... Met een toen nog staatssecretaris van bijste wel met begonnen was met een programma waarvan ik de naam even kwijt ben. Dat heette Eerste Klas. eerst naar de klas. Dat betekent dat mensen die afstuderen worden uitgekozen om voordat ze naar het bedrijfsleven gaan, ga eerst eens een paar jaar les geven. En dat heeft ze erg gestimuleerd. Daar komen nu een aantal mensen die doen dat elk jaar. Daar is het CPB heeft daar wel nog kritiek op. Ze zegt ja, en ook overigens een platform verder dat de screening is nog te hard uh, en laat nog te weinig mensen... met beta-achtergrond toe in dit in, in gilde, Dus dat kan dan nog verbreed worden... Uh... Uh, maar is dat, een, is dat vrijwillig nou, dat is of dwing je die mensen? Zeg je voor nee, dat je een baantje vrijwillig. Je, je, geeft je een Ik zou zelf nog, zo, nog veel verder willen gaan. Ik denk dat je, als je mensen, goede mensen in het onderwijs wil hebben. moet je ergens naar een situatie toe. dat je straks elke student gewoon laat betalen voor zijn studie. en, en, en terug laat betalen. Maar als ze het onderwijs ingaan. en ze gaan tekenen voor zeven jaar onderwijs. dan hoeven ze niet te betalen. Dat een ook. Hele, ja, is een hele mooie oplossing. En als je nou een win-win situatie zoekt. dan is, dan is dit het bedoel, Maar waarom het is het goed, goed voor het onderwijs om dat te doen? Ik snap de redenering helemaal. Het is, uh, hoewel dat een besmet woord is, een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. Ik bedoel, je krijgt de beste ja. mensen met de meest recente kennis van techniek... krijg je ja. inderdaad in, het in dat onderwijs. Ja. Bedoel, dat zijn ook de mensen die dan uh, bij wijze van spreken zelf ook... Uh, nou ja, met uh, de modernste technologie om kunnen gaan. Ik bedoel, wat we van de week ook in de krant konden lezen. Heel veel docenten hebben geen idee wat er speelt met, met mobieltjes... met hives, met Facebook enzovoort. Nou, bedoel, en dat is met, uh, met moderne technologie is dat, is dat ook het geval. Ik bedoel, je moet dat bij de docenten te hebben. Uh, je moet ook hebben dat de scholen erop zijn ingericht qua, nou ja, ik zou maar zeggen, omgeving van een natuurkunde lokaal en een scheikunde lokaal enzovoort, dat daar goede voorzieningen bij zijn. Ik bedoel, ook daar is de afgelopen jaren veel te weinig in geïnvesteerd. En, en je kunt, en je moet denk ik uh, ook um, lesprogramma's zodanig aanpassen uh, dat de helft, de andere helft van de bevolking, uh, met name meisjes op de middelbare school, dat die het ook interessant en leuk gaan vinden. Want ook heel lang is, nou ja, laat ik zeggen, er een beeld opgehouden dat dat alleen iets voor jongens zou zijn. Mm -hmm. ja, nog, even, nog even een iets, iets andere invalshoek, want je ziet dus inderdaad Nederland wegzakken enigszins op die lijst van Nou van, eh, niet de eens landen. enigszins. We je ziet de vallen. Nederland weg, wegzakken uit de top 10. Op, op, ja. hè, de top 10. Uh, maar betekent dat ook dat is gewoon een vraag, uh, dat we slechter onderwijs zijn gaan geven, of betekent dat, dat er gewoon meer landen zijn die goed onderwijs, die beter onderwijs zijn gaan geven? Er is natuurlijk toch een, hè, de wereldeconomie uh, is veel breder geworden. Het is niet meer zo dat alleen een aantal landen in Europa goed onderwijs hebben. En, en Amerika heeft er een slechter onderwijs gegeven. Dat heeft echt te maken met het feit dat we, dat we niet meer uh, leerkrachten hebben. In mid midden jaren negentig, dacht onder minister Ritsen, is er toen toegestaan dat voor VWO-onderwijs heb je niet meer afgestudeerde uh, uh, uh, leraren nodig. En dan krijg je dat daar niet meer. Ik ben zelf scheikunde gaan studeren. Uh, doordat ik een ongelooflijk enthousiaste scheikundeleraar daar zat. En die wist te spreken over moleculen, wat je ermee kon doen. En, en, ja, nog en, en, ja, ja, over, ja, over feminisering gesproken. Over, over, ja. Overigens, ja. Nederland is daar uniek in, in de situatie... dat wij, wij maar zo weinig meis meisjes hebben... die beter vakken ja. doen. Ik, als je in zuid amerika komt... of in Azië komt, is dat meer dan 50%. Ja. Ja, dit zijn allemaal hele, hele prachtige plannen... Hè, die we graag... Uh, wie zou erop tegen zijn? En dan ga je uit ook van een bepaalde goede wil... natuurlijk, en bevlogenheid van de mensen... die dan voor de klas moeten gaan staan. Maar daar even terug... naar de platte pegels, zoals Ger altijd zegt. Moet er ook niet van die kant... enigszins uh, stimulant zijn dat de baan van docent ook wat beter betaald wordt... en bijvoorbeeld waar ze het altijd over hebben, die prestatiebeloning... die natuurlijk nu weer op de lange baan geschoven wordt... maar waar al lang over gesproken wordt... Heeft het, zou het stimuleren om dat in te voeren? Het stimuleert geen kwaliteit misschien... maar het stimuleert wel kwalitatief goede mensen om deze stap te zetten. Ja, ik ben daar heel sterk voor. Ik denk dat het dat probleem op de, de, de, de, de, de in het onderwijs... het wordt sterk door vakbonden gedomineerd en, en iedereen gelijk getrokken. En de differentiatie is er niet of nauwelijks. Ik denk, excellentie is er is, is geen aandacht voor... Uh, dus ik, ja, ik, ik ben heel erg voor, voor differentiatie. En, ja. Joop Schippers uh, is dat de koers die gevaren uh, moet? Uh, dat, dat moet in ieder geval ook gebeuren. Maar het heeft ook heel veel toch te maken met het beeld. Uh, wat, wat in de samenleving van techniek bestaat. Als je in een aantal andere landen kijkt, uh, Finland, hoe er daar met techniek wordt omgegaan, ook wat er bij wijze van spreken op de televisie, wat men over techniek laat zien. Uh, bedoel, dat is toch, ja, toch heel anders uh, dan dat dat hier gebeurt. Uh, je, je ziet hoeveel enthousiasme bij wijze van spreken. Iemand als uh, de president van de KNW. Dijkgraaf, Robert Dijkgraaf, mm -hmm. weten wekken. Nou, ik bedoel dat de soort dingen. Dat zo zou... Academie van, van wetenschappen. Wetenschap, ja. Ja, ja. En daarvan denk ik van meer van dat ja. soort dingen op de televisie, uh, in de media. Uh, bedoel dat dat kan ontzettend helpen. Maar dat ja. geld, be be betere, ja. uh, betere beloning van uh, docenten op dit terrein is ja. absoluut ook een. O een overigens, must. er is, laten we wel, weten, er is een kentering. Uh, tot aan, als je twintig jaar kijkt naar vijf jaar geleden, was het altijd maar dalend. Een aantal studenten. De laatste vijf ja. jaar is het stijgend. En zelfs ook op het HBO-onderwijs. Ja. Nog, hè? Minister Van Bijsterveld die reageerde, de minister inmiddels, die reageerde op dit rapport door te zeggen. Ja, dat heb ik ook altijd gezegd. En daarom doe ik nu wat ik doe. Is zij kortom, op de goede weg, jammer te slachten. Daarvoor weet ik echt niet genoeg van het onderwerp. Dat durf ik niet te zeggen. Rijn Willems, het is partijgenoot. Moeten we wel om ja, even het achteraf houden. Nee, moet ik natuurlijk het goede doen. Nee, maar ik, ja, is, voorspelbaar antwoord. Voorspelbaar. Nee, maar fe feitelijk is zij bezig met een programma. Ze wil natuurlijk de differentiatie inbrengen. En, uh, en heeft ze, ze de, de issues. die Met name de platform en techniek. Ze heeft dat hele programma ingezet. Van de eerste klas. Ik denk dat dat goed is. Mm -hmm. om En mensen... loop je desondanks. Sorry dat ik onderbreek. Maar we hebben nog maar zo kort. Desondanks dan ook weer niet het gevaar dat het nu weer doorstaat. Naar de andere kant. Namelijk alleen maar excellente Leerlingen, excellente docenten. En dat je nou, dus weer de, de, de nou, wat, dat, minder, voor dat, de, de, wat voordat, minder. Voordat we daar leerlingen... zijn, laten we over tien jaar nog maar eens verder praten. Ja. Ja, maar anders is dat gevaarlijk. Je moet het inderdaad niet alleen maar op excellentie uh, richten. Bedoel, je moet het ook gewoon, nou ja, laat ik zeg, wat, waar we het net over hadden, in het primair onderwijs. Ik bedoel, alle jongens en meisjes in het primair onderwijs moeten uh, met techniek in aanraking gebracht worden. Bedoel, en dat moet niet alleen maar iets zijn van de bolboosjes. Goed. Joop Schippers, was dat u als laatste woorden? Hartelijk bedankt. Jan Maarten Slachter van de Vb ook bedankt. En Rijn Willems van ontzettend veel. Veel te veel om nu allemaal weer te gaan vertellen. In elk geval oud-shell, topman, oud-senator. Laat ik het daar even Dankjewel. toe beperkt houden. Graag tot de volgende keer. Dit was de Villa voor vandaag en voor deze week. Wij zijn er maandag weer op dezelfde zender. En zometeen na half vijf op deze zender het Radio 1-journaal. Lucella Carasso zit stralend tegenover mij. Stralend, ja. We gaan het hebben over de top 10 ergenissen in de supermarkt. Daar hebben we het Joepie. hier uh, op de redactie <coughs> ook al de, midden, de hele middag over. Bijvoorbeeld dat ding waarmee de cachère de boodschappen scheidt van twee mensen. En dan al je oh ja. koekjes en plet. Dat soort dingen, legenschappen. Ja. <laughs> Goed, um, en we nemen de stakingen en acties onder de loep. Het zijn er veel in Nederland, maar de sfeer lijkt toch wat gelaten. En waar komt dat door? Blijft dat zo? Dat vragen we aan een vakbondshistoricus. Dat is Na het Nieuws van half vijf en dat wordt gelezen door Dick de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. Huiseigenaren die onder hoogspanningskabels wonen... worden waarschijnlijk uitgekocht. Tweede Kamer steunt dat plan van minister Verhagen. In heel Nederland staan zo'n 3500 koopwoningen... onder hoogspanningskabels. Veel bewoners hebben gezondheidsklachten... al is niet helemaal duidelijk of die verband houden met die hoogspanning. Personeel van het openbaar vervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag leggen op woensdag 29 juni tijdelijk of tegelijkertijd het werk neer, doen ze alleen buiten de spits. Tijdens de ochtend- en avondspits kunnen reisrust die dag gratis met de bus, tram of metro. Vandaag is er in Rotterdam een OV-staking.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 De man landde op een Braziliaanse toerist die daardoor een dwarslezing opliep. En dat waren de hoofdpunten. ABB Verkeersinformatie. Flinke problemen op de ring van Amsterdam, de A10. Dat er net voor de spits begon een te hoge vrachtwagen voor de strandde. Die vrachtwagen is wel verdwenen, maar er staan inmiddels lange files op de ringweg. Ook op de A4 Amsterdam-Den Haag een lange file... tussen knappert Veen en Dorp, 14 kilometer. De A6 muiden naar Lelystad tussen Almere Stad en Lelystad, 7 kilometer... En dan de ringweg, de A10, tussen Sloot en het Koenplein, 8 kilometer. En elders tussen knop het Amstel en Oostzaan en 14 kilometer. Dus de hele A10-Noord staat zo'n beetje vol. Maar dat zijn de enige vier files die er uitspringen van de 29 die er op dit moment zijn. Sparen in eigen hand via WestlandUtrechtBank.nl. De SpaarOnline-rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,7%.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 Radio 1 -journaal, met Lucella Carrasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, de EHEC-bacterie op rode bietenkiemen. EHEC en het Russisch importverbod. En een nieuw mechanisme om ziekmakende bacteriën in dieren te verminderen. Uw gezondheid zit vanmiddag verpakt in bacteriologisch nieuws. Geweld tegen de bevolking in Syrië en in Jemen. We horen de laatste ontwikkelingen van onze mensen in die twee landen. Maar we gaan ook naar het Jasmijnplein in Rotterdam. Behalve het land regeren gaat het CDA het komend jaar stevig nadenken. Nadenken over een toekomstvisie nadat de partij klap na klap kreeg van de kiezer. Op zoek naar een nieuwe identiteit. En die speurtocht begint deze uitzending. Een leeg schap in de supermarkt. Dat is de grootste ergernis onder het winkelend publiek. We hebben de top 10 van ergernissen in de supermarkt. Nederland op zijn best. We willen ook graag van u weten wat u mateloos stoort als u in de supermarkt bent. Reageer via Twitter. Apenstaartje NOS Radio 1. Of ga naar het weblog op de site... We zijn er met dit Radio 1 Journaal tot half zeven vanavond. Een beetje aan de magere kant. Zo noemt staatssecretaris Henk Bleeker van Landbouw het bedrag van 210 miljoen euro... dat Europa ter beschikking heeft gesteld voor de schadevergoeding als gevolg van de EHEC-bacterie. De Tweede Kamer is dat met hem eens, zo bleek tijdens een debat vanmiddag. Wilma Borgman. Europa wilde eerst niet verder gaan dan 150 miljoen. En nu zit er 210 miljoen euro in de pot. Maar volgens de Tweede Kamer zal snel blijken dat dat te weinig is... om de schade die Nederlandse tuiners hebben geleden... als gevolg van de besmetting met de EHEC-bacterie te compenseren. CDA-Kamerlid Koopmans. Het bedrag is dan een beetje hoger geworden. Maar voor iedereen die een klein beetje kan rekenen... kan toch niet anders de conclusie leiden: Het is nog steeds veel te weinig. We willen de staatssecretaris dan ook vragen om door te gaan in Brussel... met het gevecht om te zorgen dat er meer dan 210 miljoen komt. Want de simpele rekensom, 40 miljoen voor de Nederlandse glastuinbouw... de sector op zich per week, 30 miljoen voor de handel, 70. Nou, Alleen al voor Nederland is het in drie weken voorbij. Dus het bedrag is te laag. Staatssecretaris, doe er wat aan. De oproep is aan Bleker wel besteed. De staatssecretaris noemt het bedrag een eerste stap. En als het nodig is, zal Nederland proberen... de voorwaarden voor de schadevergoeding te versoepelen. Bleker voelt er niets voor om Duitsland financieel te laten bloeden... voor de manier waarop de besmetting met de bacterie is aangepakt. Zoals het CDA-Kamerlid Koopmans wil. Volgens Koopmans hebben de Duitsers er zo'n puin op van gemaakt... dat ze moeten opdraaien voor een deel van de schade. Maar zijn partijgenoot Bleker voelt daar helemaal niets voor. Want het mag dan lijken alsof de Duitsers steken hebben laten vallen... maar dat weten we nog helemaal niet zeker, zegt de staatssecretaris. Eigenlijk past iedereen uh, bij dit dossier... Zeg iedereen, bescheidenheid en nederigheid. Want we kennen niet de oorzaak, nog niet. Uh, en het kan dus betekenen dat je vandaag hoop van de toren blaast... en morgen een heel ander verhaal moet houden. Uh, dus iedereen past uh, nederigheid en uh, bescheidenheid. Nederigheid en bescheidenheid voor iedereen. En dus ook voor Ger Koopmans. Die schadeclaim richting Duitsland komt er dus niet. Bleker kreeg in het debat complimenten voor de manier waarop de Nederlandse regering met de bacteriebesmetting is omgegaan. Bijvoorbeeld voor de moeite die hij heeft gedaan in Rusland. Om het verbod op Nederlandse groenten van tafel te krijgen. Maar zover is het nog lang niet, moest de staatssecretaris erkennen. Hij wil volstrekt de duidelijkheid over hoe testen we, hoe frequent testen we, wat is het testinstituut... Uh, hoe kun je de informatie verstrekken bij de producten over de herkomst? Dat is de teeltmethode, is het substraat geteeld of niet substraat geteeld? Als de experts het eens worden over uh, die aspecten, uh, dan is de weg vrij voor uh, Nederlandse producten naar Rusland. Dat is, zo is het ook uitgedrukt, geen politieke kwestie. Dit is gewoon een technische kwestie van de experts. Als die het eens worden over deze punten, dan kan uh, de route naar Rusland weer open worden gesteld. Staatssecretaris Bleker, die daar gisteren nog was in Rusland. En nu, op dit moment in Moskou, hebben Rusland en de Europese Unie een tweejaarlijk topberaad. Op de agenda staat onder meer de eventuele toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie. Maar het zal u niet verbazen. Het gaat vooral over het importverbod van die groenten uit de Europese Unie. Kiesja Hekster in Moskou. Kiesja, wat voor sfeer is, is dat uh, die daar hangt bij dat beraad? Nou, ze gaan zo meteen uh, beginnen, Lucella. Over een uurtje moet het allemaal gaan beginnen in uh, Nizhny Novgorod... waar president met VDF zelf ook de Europese delegaties rondleidt. Uh, Barroso komt, Van Rompuy komt. En het is inderdaad uh, twee keer per jaar dat de Europeanen en de Russen bij elkaar komen. Nou ja, de sfeer, ik uh, denk dat die wel eens prettiger geweest zal zijn. Maar goed, ze moeten dus nog beginnen. Officieel staat het niet op de agenda, de komkommerkwestie... maar reken maar dat het dat uh, in, de, in de wandelgangen zeker uh, hoog... Op, uh, op ieders agenda staat. Want wat zijn de laatste ontwikkelingen in Rusland met betrekking tot dat importverbod? Ja, Rusland houdt officieel vast aan het importverbod van alle Europese groenten. Dat zei de Russische minister van Landbouw gisteren ook nog heel streng. En tegelijkertijd zie je dat er gesprekken gevoerd worden met afzonderlijke lidstaten. Gisteren met Henk Bleken inderdaad bijvoorbeeld. Vandaag ook zouden er gesprekken zijn met de Spanjaarden en de Denen... om de groenten toch weer te gaan importeren. En daarvoor moeten inderdaad aan allerlei veiligheidseisen voldaan worden. Rusland redeneert blijkbaar van de Europese Unie. krijgen We niet te horen wat we willen. Dus gaan we kijken wat we met die afzonderlijke landen kunnen doen... En Europa zegt het niet erg te vinden dat die lidstaten dat allemaal voor zich doen. Want daar zouden die andere landen, die dan nu nog niet onderhandelen met Moskou... dan ook weer wat aan kunnen hebben. Maar goed, alles bij elkaar en maakt natuurlijk wel een beetje een rare indruk. Rusland zegt een importstop te hebben, maar onder, onderhandelt ondertussen. En Europa zegt met één mond te praten. En ondertussen is het natuurlijk wel een beetje ieder voor zich. Maar... Er staan hele grote belangen op het spel, dus uh, dan gaat dat vaker zo. En dat ze die groenten nu nog tegenhouden. Hè, als je bedenkt dat ze aan het onderhandelen zijn... voor toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie... komt dat importverbod dan vandaag en morgen ook goed uit voor Rusland? Ze hebben er natuurlijk ook voordelen bij, ja. Het is natuurlijk altijd handig om iets achter de hand te hebben... wat je in kan zetten tijdens onderhandelingen. En uh, zo redeneren ze hier... De Europese Unie die is straks vooral alleen maar blij als het verbod weer opgegeven wordt. En daar zullen we geen blijvende schade van ondervinden. Maar ze hebben de tegelijkertijd, uh, hoewel ze dat zelf hier uh, ten, uh, ten zeerste ontkennen in Rusland... hebben ze er toch ook wel last van. Want doordat er geen Europese groenten meer op de Russische markt komt... Uh, dreigen de hier en daar toch tekorten te komen. De prijzen die dreigen opgedreven uh, te raken. En dat is weer slecht nieuws voor de politici hier. Het is een verkiezingsjaar. Dus wat dat betreft hebben ze er hier ook belang bij dat het wel weer goed komt. Maar de angst voor Ehek is uh, op dit moment nog groter. Uh, ja, nou ja, ik was gisteren nog even op een markt buiten Moskou. Daar zag ik uh, overigens nog steeds allemaal Nederlandse groenten liggen. Dus zo moeilijk is het blijkbaar niet om de boycott te omzeilen. Um, oh, maar goed, daar hoor dat ik is ook interessant antwoord. om te horen. <laughs> ja. Ja, ik heb me laten vertellen dat ze dan gewoon etiketten overplakken... of in andere dozen stoppen. Nou ja, dat oh. zal overal gebeuren, maar dat zag ik gisteren inderdaad. Uh, maar ik hoorde uh, van, van verkopers op die markt... ook dat de ook de Russische komkommers uh, te lijden hebben... onder het slechte imago van, uh, van de Europese collega komkommer... als je dat zo mag uitdrukken. Want ook op die markt werden bijna de helft minder uh, Russische komkommers verkocht. En ook uh, winkelend uh, publiek zei... Uh, nou ja, ik heb liever geen komkommers op tafel... dan dat ik stra straks een ziek kind heb... Uh, er was iemand die zei, uh, ik heb geen zin om me te laten vergiftigen... door de groente die uit Europa komt. Dus ze steunen de boycott uh, van de regering uh, zeker. En in het algemeen kun je sowieso stellen dat de Russische controles heel streng zijn uit angst voor volksgezondheid, eh, bedreigingen daarvan. En eh, je moet bij de Russen ook altijd een beetje in de gaten houden dat ze een zeker eigen belang hebben, want ze zouden hier niets liever willen dan onafhankelijk zijn van Europese groenten, helemaal zelfvoorzienend zijn, maar zover is het nog lang niet. Nou, en een paar Nederlandse komkommers hebben ze dus wel over het hoofd gezien eh, met die strengheid. We gaan eens even kijken, Kiesja, of we daar nog een mooi verhaal in Nederland over kunnen maken. Dank voor dit moment. Kiesja Hekster uit Moskou. We hebben het bijna elke dag over Jemen, maar niet over de Amerikaanse bombardementen op Jemen. Want die zijn er al enige tijd en die worden nu opgevoerd om Al-Qaeda uit te schakelen. In de New York Times van vandaag zegt de Amerikaanse legerbaas Mullen... dat het huidige conflict in Jemen Al-Qaeda nog gevaarlijker maakt. Correspondent Nicole Lefevre is in de Jemenitische hoofdstad Sana'a. Nicole, je zou bijna vergeten dat de Amerikanen daar luchtbombardementen uitvoeren... maar dat gaat dus onverminderd door. Nou, het, uh, het is zelfs opgevoerd. Het was een tijdje gestopt, officieel dan. Er waren fouten gemaakt door de Amerikanen. Uh, ze troffen verkeerde doelen, er vielen burgerdoden. En dus werden er wel luchtaanvallen uitgevoerd. Maar de president Zalig deed eigenlijk net alsof het het werk van de Jemenieten was. Nou, en dat verklaart ook de steun van de Verenigde Staten aan de president lange tijd. Hij was een hele trouwe bondgenoot in de strijd tegen terreur. Nou, de Amerikanen trainden ook de jemenitische anti-terreurgroepen. En Zalig die liet maar wat graag aan de wereld zien dat hij hard optrad uh, tegen Al-Qaeda... omdat hij dan ja, steun uit het uh, westen kreeg. Ja, en nu zijn de Verenigde Staten en ook het buurland saudi arabië bang... dat met de instabiele situatie de veiligheidstroepen hun handen voor hebben aan, uh, aan andere zaken. En Al-Qaeda niet zo hard zullen bestrijden op dit moment. Want als je kijkt, Nicole, naar de opstand van de afgelopen weken in Jemen... wat is dan de rol van Al-Qaeda hierin? Er bestaat nu dat Al-Qaeda vrijer zijn gang zal, zal gaan en vanuit Jemen gaat opereren. Maar het is niet echt zo dat ze een rol hebben in deze hele revolutie. Uh, er zijn nu berichten uit uh, Zanzibar, een stad in het zuiden, dat die in handen zou zijn van, uh, van Al-Qaeda. En volgens Jemenitische bronnen, dat noemen de televisie hier net, heeft het leger ingegrepen, veel Al-Qaeda-mensen gedood. En ook twaalf mannen, Al-Qaeda-mensen die op uh, weg waren naar Zanzibar, die zouden ook uh, zijn gedood. Maar eigenlijk twijfelt iedereen aan, uh, aan deze Richten. Het is eigenlijk niet voor Al-Qaeda om een stad te bezetten. Uh, en daar doen nu ook verhalen eronder dat, ja, dat, het, uh, uh, dat eigenlijk groepen mensen de stad in zijn gestuurd... die moeten doen alsof ze Al-Qaeda zijn om de wereld te laten zien... wat er gebeurt als Zadig en zijn regime opstappen. Ja, toch zeggen de Amerikanen kennelijk dat Al-Qaeda in kracht gaat toenemen. Als je dan kijkt naar de positie waarin de jemenitische regering zich bevindt... wat vreest ze dan meer? De eigen bevolking die nu in opstand komt of potentieel die terroristen van Al-Qaeda? Ik denk absoluut de opstand in eigen land. Dat is in het verleden ook altijd zo geweest. De president was eigenlijk meer bezig met het bezweren van opstanden... in het noorden en het zuiden van zijn land. En eigenlijk heeft hij ook alleen maar in de hoofdstad... politieke en militaire macht gehad. Want in de grote van de rest van het land maken stamleiders de dienst uit. En zolang die geen last hebben van Al-Qaeda... kan de beweging zich in het binnenland gewoon vrij... Ophouden. Ja, en de meeste mensen op straat die maken zich al helemaal niet druk om het gevaar van elkaar. Die hebben echt iets uh, anders aan hun hoofd. Ze willen veiligheid, willen natuurlijk dat er geen burgeroorlog uitbreekt. En, en ja, op dit moment hebben ze te maken met grote tekorten, brandstof, water bijvoorbeeld. De prijzen die gaan uh, enorm uh, omhoog. En uh, ja, de, de situatie op dit moment van de uh, niet, uh, die wordt er niet beter op. We hadden het gisteren met jou over de besprekingen die zouden zijn begonnen tussen de regering en de oppositie. Heb je daar nog iets van vernomen vandaag? Nou, Ik heb gisteren met verschillende mensen gesproken en die berichten daarover. En vandaag sprak ik uh, ja, een aantal van dezelfde mensen die zeiden ja nee, er is helemaal niet uh, onderhandeld. Um, dus ja, nu wordt het weer van uh, alle kanten ontkend. Uh, er zijn wel ontmoetingen geweest, maar echte besprekingen zijn er niet. En dat is slecht nieuws voor iedereen die hoopt op een, uh, op een snelle oplossing. Morgen zullen de verschillende kampen na het vrijdaggebed uh, waarschijnlijk de straat op gaan... om hun kracht bij te zetten. Ja, en gehoopt wordt dat uh, confrontaties uitblijven in de hoofdstad. Nicole Lefeva vanuit Jemen, dankjewel. Zometeen CDA-voorzitter Peter Oom over de commissie... die haar partij weer uit het slop moet trekken. Maar eerst René Passet voor de situatie op de wegen bij de ANWB. Ja, het blijft druk rond Amsterdam. En de lange file nu op de A4 Amsterdam-Den Haag. Dus ik loop het Burgerveen en dorp 14 kilometer... Uh, op de ring van Amsterdam stond een tijdje een, een te hoge vrachtwagen voor de Koentunnel. En uh, dat heeft nogal wat consequenties gehad voor de ringweg. De langste file op de 10 staat nu tussen Sloten en het Complein, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Met de komende bezuinigingen zijn demonstraties en protestacties aan de orde van de dag. Je ziet het bij het openbaar vervoer, de werknemers van de sociale werkplaatsen. Vorige week zag je nog de militairen die demonstreerden. Maar die protesten lijken minder hevig en minder fel ook dan vroeger. En traangas en stenen zoals die in Zuid-Europese landen wel worden gebruikt, die zie je eigenlijk al helemaal niet. Bij ons is het meestal rustig. Zo rustig, we wilden het u laten horen. Zo rustig dat u helemaal niks hoort. Goed, we wilden laten horen hoe het bij de sociale werkplaatsen ging. Vakbondshistoricus Sjaak van der Velde is verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Goedemiddag. Goedemiddag. Vindt u het ook allemaal wat gelaten overkomen op het moment? Nou, ik vind dat wel meevallen. Ja, je kan over stilte spreken, maar je hebt ook nog het gezegde... van stilte voor de storm, hè. dat kan het ook zijn. En als je het vergelijkt met, uh, met vroeger... Hè, Laten we zeggen 30 jaar geleden, dan lijkt het misschien zo, maar je moet niet vergeten: er zijn denk ik twee dingen die dit uh, veroorzaken. Aan de ene kant is de regering, doet zijn plannen heel voetje voor voetje doorvoeren. Het is niet zo dat ze op het ene moment van het andere hebben gezegd, zoals in de jaren 80 bijvoorbeeld, de ambtenarenlonen gaan 3,5 omlaag. Ze doen het nu veel voorzichtiger. Gewoon iedere en... week komt er een nieuwe maatregel bij. Ja, die maatregelen zijn in feite natuurlijk wel grotendeels bekend. Maar goed, ze hebben waarschijnlijk ook afgewacht... tot duidelijk was uh, wat voor steun ze in de Eerste Kamer zouden krijgen. Dus het gaat allemaal... Ja, het, het is niet zo'n uh, zo pakket waarvan je in één keer zegt... jongens, we gaan er allemaal op achteruit. Maar het staat allemaal met kleine stapjes. Ja, en het de al. andere kant, ja. dat is dat de vakbeweging zelf... en dat is een traditie van... Nou, zeker de laatste dertig jaar is die erg opgebouwd... niet in één keer alles uit de kast trekt. Hè. Je, je bouwt een actie op, je bereidt hem voor. Je moet de mensen die die actie gaan voeren... moet je ook langzaam masseren, zeg maar, dat ze in de moed komen, om het zo maar te zeggen. En dus het is niet zo dat je van de een op de andere dag zegt... jongens, we staan uh, met 400 of 300.000 man op het museumplein... zoals in 2004, en ook die acties waren langzaam opgebouwd. Dus dat speelt een, allebei een rol hierin. Want is dat is... nodig bij Nederlanders, dat die gemasseerd worden... om actie te gaan voeren? Nou, bij sommigen wat meer dan bij anderen natuurlijk. De mensen bij de RGT, daarvan weet ik dat die vaak nogal snel zijn ermee. Maar anderen wat minder, maar goed... In het algemeen is het zo dat de meeste mensen niet zo graag zomaar in actie gaan. Het kost je geld, het, kost vaak, eh, ja, het levert soms ruzie met collega's op... Hè, die niet mee willen doen bijvoorbeeld, of die het niet zien zitten. Het is niet zo wat mensen wel eens zeggen van actievoeren of staken... dat, dat doen ze maar en dat is leuk. Daar moet echt goed over nagedacht worden voor je dat doet. Wilde stakingen, daar gaat dat anders bij... maar dat is de laatste jaren eigenlijk vrij sporadisch voorgekomen in Nederland. Het is altijd door de bond geleid en die doet dat heel, ja, wat ik zeg, heel doordacht opbouwen, zo'n actie. U haalde al uh, zo'n dertig jaar geleden aan. Uh, laten wij eens even teruggaan naar een polygoonfragment uit 1966. Dat ging over de zogenoemde bouwvakkersoproer in Amsterdam. Daar kwam het op verschillende punten tot botsingen met de politie. Waarbij de stakers, bij wie zich honderden jonge lui hadden aangesloten... het plaveis openbraken en met de stenen vernielingen aanrichten. Vele ruiten van grote magazijnen werden vernield. De hele dag zag men in het centrum verkeersopstoppingen. En daar waar charges niet hielpen, werd van traangas gebruik gemaakt dat een verstikkende uitwerking had. In deze onoverzichtelijke, chaotische situatie vielen ook de eerste schoten die slachtoffers maakten. In totaal werden op deze dag meer dan 60 burgers in ziekenhuizen behandeld of opgenomen. Aan politiezijde zijn er 28 gewonden. Ja, dat was toen. Uh, nu is het dus rustiger. Maar u had het net over stilte voor de storm. Ik bedoel, Zou zoiets weer kunnen gebeuren nu in 2011? Ja, je kan nooit nooit zeggen. Hè. Dat is een beetje een open deur, denk ik. Maar het is wel aardig dat jullie dit fragment hebben genomen. Dat was een wilde actie in, in 1966 van bouwvakkers in Amsterdam vooral. En dat geeft dus eigenlijk het gevaar aan van als men... dan nou heb ik het over de overheid of werkgevers... niet naar de bonden luisteren. Want als men niet naar de bonden luistert de vakbonden bedoel ik dan, dan nemen mensen vaak zelf het herf in handen. En dat gebeurde toen in 1966 in, uh, in die actie. En dan loopt het gauw uit de hand inderdaad. En heeft dus... u het idee dat dit kabinet wel goed naar de bonden luistert? Nou nee, dus je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar het is wel zo dat nu de bonden, en dat heeft ook heel lang geduurd... nou goed, ik hoef dat hele pensioenverhaal niet te gaan vertellen... maar langzaam wat meer weer gaan luisteren naar hun leden. En dat heeft er wel eens aan ontbroken. En, maar dan loop je het risico op dit soort wilde acties... die inderdaad behoorlijk uit de hand kunnen lopen. Wat zijn de maar... factoren en ziet u die al dit jaar... om wellicht tot zo'n wilde staking later deze zomer te kunnen komen? Nou, ik weet niet of het tot een wilde staking zou komen. Maar het zou kunnen dat als, ze inderdaad, als mensen het idee krijgen dat er niet naar ze geluisterd wordt. Dat het allemaal zoals nu de houding van de regering is. van uh, ja, Ze kunnen doen wat ze willen, maar ons raken ze toch niet. Hè? De minister goed, die heeft vorige week een concessie gedaan in, het, in verband met het openbaar vervoer. Maar die wordt eigenlijk te klein uh, geacht. Als je kijkt naar 2004, dat noemde ik net al toen zei zalm toen er werd gezegd, we gaan grote acties voeren... nou, ik zwaai wel naar ze vanuit mijn torentje. Ja. En dat werd als heel badinerend en denigerend ervaren... door de mensen in het land, om het zo maar te zeggen. Dan kan het uit de hand lopen. En ja, dan is het van de wijsheid van de bondsbestuurders vaak... hangt het af of die kans zien om mensen... Zeg maar de goede kant uit te laten lopen, steeds. En daar bedoel ik dan mee gericht actie voeren. Want dat, ja, wat, wat je net, dat fragment uit Amsterdam, daar gingen natuurlijk ook heel veel jongeren en uh, andere mensen uh, bemoeiden zich ermee die eigenlijk niks met het conflict te maken hadden. En dat soort risico's loop je dan. Nu gaat het allemaal nog netjes. Maar goed, er wordt wel druk op de ketel gezet. Mm. De acties gaan ook door. 29 juni worden ze weer wat meer opgevoerd. Er gaan de drie steden samen. Dus daar zit duidelijk een, een opbouw in die acties. En je kan niet verwachten het dat het in één keer ta. Allemaal losbarst, sorry. Goed, Sjaak van der Velde, ik dank u wel. Vakantie-historicus, goedemiddag. We gaan zien hoe dat verder gaat eind juni. Dank. Stilte voor de storm, daar gaat hij het over mogelijk. Gert met het weer. Zeven voor vijf. Het Pinksterweekend zit eraan te komen. Wat voor dingen kunnen we verwachten? Nou, de aanloop naar het Pinksterweekend is een beetje wisselvallig. Want morgenavond, morgenmiddag, krijgen we het eigenlijk al krijgen we met buien te maken. Oep. Dus het is wat wisselvallig, uh, vooral morgenmiddag en morgenavond. Ook zaterdag kan, dat, kan, er nog, uh, kan er nog een enkele bui voorkomen. Er trekt eigenlijk een lage drukgebied uh, over Zuid-Engeland naar de Noordzee. En daar zitten wij dan een beetje ten zuiden van. Westenwind, uh, stapelwolken. Sterke, sterke wind? Uh, nee, dat valt eigenlijk wel wat mee. De wind is niet al te sterk. Uh, eigenlijk het hele paasweekend niet. Uh, zondag dan... Blijft Het waarschijnlijk droog. En de temperatuur zit eigenlijk de hele periode zo'n beetje rond de 20 graden. Maar goed, als de zon dan even schijnt, dan is het ook gelijk lekker weer. Want als er dan weinig wind is, de zon die heeft veel kracht op dit moment. En uh, ja, dan is het ook gelijk lekker weer. En lekker lang licht is het ook, hè, s'avonds? Ja, zeker. Uh, Bijna de langste dag van het jaar? Ja, dat duurt nog eventjes. Dat is rond de 20e juni, 21. Maar uh, het is wel zo dat het inderdaad... Uh, s'nachts bijna niet donker wordt. Uh, het blijft een beetje schemerig, zou je kunnen zeggen. Gisteren om 11 uur was er nog een beetje licht buiten. Mooi. Tenminste, ik vind het mooi. Het is graag. Dank Ik ook hoor. Binnen het CDA gaat een denktank onder leiding van oud-minister Aart jan de Geus... een nieuwe koers uitzetten voor de partij. Na de grote verkiezingsnederlaag, vandaag precies een jaar geleden... is het CDA op zoek naar een helder eigen gezicht. De nieuwe partijvoorzitter Rut Petom vertelt wat ze verwacht... van de leden van dat strategisch beraad. Ze denken na over hoe de kenwaarden van het CDA... gerechtigheid, solidariteit, verantwoordelijkheid, renmeesterschap wat dat betekent voor antwoorden die je geeft in de politiek... op de vragen van vandaag, op de problemen die mensen hebben. Maar komen ze dan ook met concrete voorstellen... over hoe het verder moet met het onderwijs in ons land of met het milieu? Uh, wel in de grote lijnen. Uh, als het gaat om hele concrete maatregelen... die staan natuurlijk in het verkiezingsprogramma. En dat is dan ook het logische vervolg op dit uh, strategisch beraad. We nemen een jaar om inderdaad die brede blik te ontwikkelen. En uh, ondertussen werken we aan een uh, manier om... Uh, op elk moment een verkiezingsprogramma paraat te hebben zodat mensen nooit meer kunnen zeggen dat ze niet meer weten waar het CDA bestaat. U wilt heel helder maken voor de nieuwe kiezers uh, wat het CDA voor een partij is. Uh, is dit strategisch praat echt bedoeld om het CDA uit dat dal te halen waar het nu in zit? Nou, ik uh, was vicevoorzitter van de commissie Frissen die de verkiezingsnederlaag heeft geanalyseerd en de grote verwijt was dat dat inhoudelijke profiel inderdaad weg was. Nou, uh, als, dat, dat is dus glashelder als je voorzitter wordt van een partij wat je moet doen. Namelijk als de bliksem aan de slag met zo'n een inhoudelijk profiel en strategisch beraad, is hij daarvan een, een grote stap? Nou is het de bedoeling dat volgend jaar juni uh, ja, er een uh, heel verhaal op tafel ligt... waar het congres over kan spreken met mooie visies? Is de kans natuurlijk heel groot dat die visies totaal tegenovergesteld zijn? Waar het kabinet mee komt, uh, dat is toch een lastig probleem? Een CDA met twee gezichten bijna dan? Nee, het is altijd zo dat je, uh, als je regeert dan sluit je compromissen. Dat betekent dat uh, wie je zelf bent, dat komt nooit helemaal helder uit de verf... Uh, daarom moet ook, uh, is het zo belangrijk dat een uh, partij ook de eigen boodschap laat zien. Hè, onversneden, zonder dat die compromissen zijn gesloten. En het zal dus inderdaad zo zijn dat op punten uh, dat wat het strategisch beraad doet... Uh, uh, dat er licht zit, mee zit met het huidige kabinetsbeleid. Maar dat is ook niet erg. En dan moet de kiezen naar de stembus en dan ziet hij aan de ene kant... ja, dit heeft het CDA in het kabinet gedaan, maar dat willen ze eigenlijk echt. Maar ja... Dat rijmt dus niet? Dat heeft elke partij, mevrouw Boer. Elke partij die regeert, heeft dat. En uh, uh, dat is een goede traditie in het land. Dat je met anderen samen regeert. Dat je dan water bij de wijn doet. Maar als je ondertussen niet laat zien wat je zelf waard bent... Ja, dan, uh, dan krijg je dat als een boemerang terug. Dat heeft het verleden wel uitgewezen. Peilingen geven nu 13, 14 zetels aan. Waar moet het CDA weer staan straks als dit beraad klaar is? Uh, het CDA is dan een partij uh, die mensen herkennen als een club die uh, politiek dicht bij mensen maakt, die uh, echt uh, geloofwaardige antwoorden heeft voor de toekomst, die de mensen erbij levert uh, die het gaan doen, in, in een partij in een waarin mensen vertrouwen hebben en waar het ook gewoon leuk is. Om, uh, om bij, daar wil je bij zijn, daar wil je bij horen. Hoeveel zetels is dat dan? Geen idee. U heeft uh, gekozen voor een groot beraad, hè? 23 mensen. Nu heeft u ook Ab klink gevraagd en ja, heeft toch nee gezegd. Bent u teleurgesteld? Ja, ik had hem er natuurlijk hartstikke graag bij gewild. Maar het valt gewoon niet met zijn uh, nieuwe werkzaamheden te combineren. Nou, dan uh, moeten we er realistisch in zijn. En uh, uh, die denkkracht benutten we dan wel op een andere manier. Het realisme van Partavisch. Voorzitter Rutte Petan tegen Margreet Poer. Na vijven zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan gaan we het hebben over trappistenbier. Er is nieuw trappistenbier, Frans bier. Twintig jaar geleden was dat voor het laatst. U gaat daar zometeen na vijf meer over horen. Tot zometeen. Vandaag in BNN Today. Anita Witsier sleurt mensen uit hun veilige huis... en plant ze in de sloppenwijken van derde wereldlanden. Waarom, dat komt ze vanavond vertellen. We zijn de laatste dagen van Job Cohen aangebroken? En de beroemde roman Mama Tandori wordt verfilmd. Voor de radio. Vanavond, half negen, op Radio 1 BNN Today. Volg ons ook online, bnntoday.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.